Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne gaat zo'n 12.000 burgers evacueren uit de omgeving van Kupjansk in de regio Kharkiv. Russische troepen zouden daar op het punt staan om door de Oekraïnse linies te breken. Er zijn tanks en wapens naar Kupjansk gebracht, meldt de Oekraïnse nationale garde. Burgers die willen blijven moeten een verklaring tekenen dat ze dat op eigen risico doen. Dikke kans dat we binnenkort meer gaan betalen voor een pak rijst in de supermarkt. Door de droogte in Thailand valt de oogst zwaar tegen. Daarnaast heeft India strengere exportregels. Waardoor het lastiger is om aan de rijskorrels naar Europa te halen. Je herinnert het je vast nog. De anderhalve meter afstand die we moesten houden tijdens corona. Vandaag blijkt uit onderzoek dat sommige zeehonden dat al uit zichzelf doen. We hebben in Nederland twee soorten zeehonden. De normale en de grijze zeehond. En van die normale is tussen 1988 en 2002 de helft doodgegaan aan een virus. Bij de grijze zeehonden gingen er nauwelijks dieren dood. En het verschil zit hem dus in de social distancing. Op satelliet. Foto's zagen onderzoekers dat gewone zeehonden op het strand hutje-mutje op elkaar liggen, terwijl de grijze zeehond anderhalve meter afstand houdt van zijn buurman. En na de heftige regenbuien van afgelopen weekend... worden de eerste auto's uit de ondergelopen parkeergarage gesleept... van een oudere complex in Purmerend. Ja, de, de, hij komt eruit. En, uh, nou, zit er niet al te best meer uit. Het, het water loopt er nog uit, dus... Uh... Het water loopt er nog uit, inderdaad. Het, het is een triest gezicht, hè? Nee, het is, uh, ja, ja, jammer gewoon. De regen zorgde ervoor dat het water in een vijver naast de garage... maar bleef stijgen. En door onhandige geplaatste ventilatieroosters stroomde het water toen de garage binnen. Er stond bijna een meter hoog water in de garage. Zo'n 39 auto's zijn totaal los. Deze eigenaar rijdt binnenkort weer in een nieuwe wagen. Hoe is het gelopen met uw verzekering? Krijgt u, wel, krijgt u nu wel wat terug van jou? Ja, ik ben al eens verzekerd. Oh, okay. Dus uh, wat ik terug ga weet ik uiteraard niet, want uh, dat moeten ze nog bekijken. Het weer, we krijgen een rustige avond en een heldere nacht. Het wordt een graad of 14. Morgen begint zonnig, later op de dag wolken en misschien een bui. En het wordt 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM.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 zomaar dat we hem even weer uh, laten horen. Deze uh, van Hoefs. Het uh, voordeel is, ze zijn ook uh, ultra kort. Het is eigenlijk zoals ik het uh, vroeger omschreef toen ik samen met Wilco Toewak het uh, programma uh, In de Nacht deed op zaterdag woede de mannenmuziek, maar daar uh, uh, doe ik het uh, toch wel een beetje, beetje te kort aan. Uh, nummer Leed Bloemer gaat toch wel heel over serieuze zaken. Uh, namelijk over uh, uh, ja, zelf dat er met de persoon zelf nog wat aan de hand is. En uiteindelijk dat, dat je dan op een gegeven moment dat uit en zegt... Ja, jongens, dit ben ik. En uh, ja, je moet het uh, maar doen zoals het, zoals het uh, is. Uh, accepteer me, of accepteer me dan ook niet, best. Uh, daar gaat het uh, in het kort over. Hoefs met Leed Bloemer. Uh, de aanleiding is dat er weer nieuw materiaal van Hoefs uh, onderweg is. Swoon heet uh, de nieuwe singel en die komt... ...over twee weken uit. Um, helaas kunnen we daar net niet de hand op leggen. Maar goed, we hebben altijd nog uh, de 31 augustus... ...als uh, Wendy Moore uh, komt met uh, 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Want dan uh, komt hij er gewoon uh, alsnog in. Uh, want Roeks Is, een band die voor een deel uit Amsterdam komt. En dat is de reden waarom we hem uh, laten horen. Uh, Swoen komt dus op 25 augustus uit... Ze zijn geselecteerd voor de popronde van dit jaar. Dus gaan ze tegenkomen in een aantal van die steden buiten hun eigen uh, woonplaats. Want dat is wel een voorwaarde. Uh, of ze ook in Haarlem gaan komen, dat, uh, dat weten we nu nog niet. En um, de reden waarom ze ook met uh, Swoon uh, bezig zijn op 25 augustus... heeft uh, te maken met uh, Nevermind the Hype. Daar hebben ze uh, platform bij gekregen. En die willen dus waarschijnlijk uh, de nieuwe single uh, laten horen op die donderdag. Dus zullen wij een week moeten wachten. Uh, welkom bij dit uh, t, uh, laatste uren. Daarin gaan we praten met uh, Natasja Tamar de Reus. Zoals hij voluit heet. Want uh, we gaan uh, praten over het materiaal van The Lost Noise. Want uh, die zijn ook uh, flink bezig op dit moment. Stevige muziek uh, hadden we net uh, met Hoefs. Dit komt weer uit Utrecht. Velvet Teen Rabbit uh, heet de uh, band. En My Stitches It's...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 What do you know, what do you know, yeah Wel een uh, spooky clip hoor, wat er uh, bij dit nummer zit. What do you know van Weststone? Wat hebben ze gedaan? Uh, ze hebben een uh, clip gemaakt op basis van de artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Uh, daar hebben ze een aantal van die gegevens uh, erin uh, gestopt en ze zeggen ze, maak maar een clip. Nou, en, uh, dat, dat eindresultaat dat zie je op YouTube. Maar het uh, is nou wel iets uh, waarvan je denkt, nee, nee. Velveteen Rabbit met My Stitches It's hoorde. en Dat heeft alles te maken met het, de EP die ze afgelopen maand hebben uitgebracht. In juli is dat gebeurd. Uh, dit is redelijk nieuw. En uh, de, de single die is uh, vanavond ook uh, te horen bij uh, de vrienden van Kink. Kink FM. Maar wij draaien hem ook. Want ja, hij is dus los toch vrijgegeven. Viep samen met uh, Mari Maria BC. En het nummer dat heet Mondays. about another day, to me in this place this world of gray. they don't want me to do what I say, I don't want to stay till Friday, first day of the week I lose my mind, second day I know I am unkind, then the third thing I'm becoming blind i know i need to go outside don't wanna come out of my bed it's making me pity my whole life and... Je wil dat je orlel. Mooie ketting om je nek en boorbel Ben er niet, toch een jongen niet dat ik iets voorstel Maar jij in dit picnic is mijn voorstel Mooie haag voorstel, borstel, dacht ik voorstel Een hele korte nacht met lang Hotel de botel in hotel Van je krul tot je beeld dat je oorlel Damn baby Zwaag naar je lippen, Echt die billen en die blik Die vallen buiten begrippen Waar ik nu over beschik kan de woorden niet vinden kan je één ding wel zeggen Ik doe een moord voor je hips Ik doe een moord voor je blik We zijn verdwaald in de laat Dus girl, wat je doet met me Ik moet een watertje halen Het is al later dan laat De dag eruit, ja, die nader We zijn nu samen op aarde los blijven staan We zijn verwoven met de ruimte En geen oog voor de tijd Met de deur gesloten Ik sla overhoofd van je lijf De nacht is zo weer over Maar ik hoop dat je blijft Dit is de eerste de keer dat ik een keer niet sloop wat ik krijg Doe met je wippen tot en drippen tot en neervallen Never nooit, dat ik je skip had En meer Van je nooit genoeg, verstrooid op zoek Je voelt zo goed, je maakt me helemaal gek Blonde gooi die hoek Van je krul tot je beeld tot je loopt. Mooie ketting om je nek en porbel Ben niet toch een nietige jongen, denk niet dat ik iets voorstel Maar jij en ik wiknik is mijn voorstel een Mooie hagen borstel Dat je beeld, tot je oorlog Van de kuiltjes in je wangen, Dat je hartjes zo lang Een lach als geen ander, die alles verandert Echt, ik overdrijf niet als ik zeg Dat ik sterf van verlangen Als ik alleen al naar je kijk, voel ik mezelf al Soms leg ik in mijn bed, alleen met mijn gedachten wil ik even met je praten, wil ik even met je takken Wil ik even aanraken, soms wat harder dan weer zachtjes Maar sorry lieve schat, deze keer kan het niet wachten Je lange haren, die mij doen denken aan de zomer Die mooie stem, die voor mijn liefje zingt hier in mijn en dan die lach, die glinstert onder sterrenhemels. Dat is alles wat ik wilde en ook heb geregeld hier. Verdwaald in die kamer van het hotel, waar dagen niet bestaan en waar niemand anders je belt. Even verdrinken in het, het niets, even versmelten met onszelf. Er is niks wat ik meer lief heb dan mijn fucking wederhelft. Van je kruel tot je wild tot je online. En ik weet niet wat je doet, maar het voelt wel. Verder met de goeie, want ik denk niet dat ik iets voorstel. En ik weet niet wat je doet, maar het voelt zo goed In hotel, in hotel Van je krul tot je beeld tot je orlel Mooie ketting om je nek en bordel Ben een nietige jongen, denk niet dat ik iets voorstel Maar jij en ik picknick is mijn voorstel Mooie hagen borstel, dacht ik voorstel Een hele korte nacht met lang Hotel de Botel in Hotel van je porno. Morgen komt er weer een uh, nieuw materiaal uit van Skink. En dat is een uh, Nederlandstalig hip hop rap gezelschap uit vier personen. Wezens van Gewoonte heette uh, het album. We hebben ze hier wel eens gesproken. Jelle en Tristan hebben we hier wel eens een uitzending gehad... over het materiaal wat ze hebben gemaakt. Maar morgen komt er dus nieuw materiaal. En dit staat erop. Dat nummer dat heet Oorbel. Daarvoor hoorde je trouwens ook nog materiaal van Vip, Samen met Mariah BC. En de, dat nummer dat heet Mondays. En die, die is straks over een uur te horen... bij de cornuiten van Kink FM... Maar wij uh, dachten als VIP uh, hem dan toch uitgebracht heeft... dan laten wij hem ook maar horen. Hoewel zij daar uh, wat uh, verder en nader op ingaan. Maar goed, wij kennen onze plaats. Uh, we zijn maar een bescheiden programma... wat we uh, hier en daar uh, wat, wat dingen laten horen. Uh, geldt ook voor deze band... Uh, die uh, bezig zijn om zichzelf te presenteren. 12 september... dan uh, mogen zij um, uh, zich presenteren in de Melkweg in Amsterdam. En de band heet Strange Ways... Een van de singles die ze hebben uitgebracht, dat heet De Toast. Deeply on the sticky leaves I think I'd die without it My mental been too fucked up And I'm sick of lying about it Running out of time and options Guess I, I'll ride about it Can't hear a fucking thing you say The voice inside my head the loudest Can't even help it Shit been shaped by my surroundings Blood leaking through the speakers Doggy tell me how it sounded Burned too many times So I'm crunchy like my toast is Hopeless, whole lot of conversations That I'm ghosting like poops Disappear, hit the combos And I'm posting. But I'll be back in time in my mind alone, mostly. So, what you got to show me? Let me see you demonstrate it. It's looking like a lunchtime, and we about to come and take it here. We were whipping, cutting, cheap, and sliding through the street. Growing from the stove made us a different pedigree. I'ma toast and celebrate it, cause it's all a part of me. Give it to him fucking raw, with no apologies, see? No apologies. Everybody raise your glass and let's fucking toast to it You deserve a sip or two Lord knows you go through it Send your prayers up About to go stupid Oh so stupid You can lose control This my motherfucking soul music Feel it in the air tonight Burn a little smoke to it Oh my gosh I be soft Super duper slow moving Smack city Neighbors smelling what the rock is cooking If you looking for the sack That moose that fucking came and took it We aiming for the head like it's the fucking walking day Yeah, I'ma swing the Shetty till there ain't no nothing left Yeah, creeping like a creature, creeping like a creature We coming to eat ya, put a toast up to the feature and Hoping you gon' catch my drift just like a wide receiver And if they don't give a fuck, then we don't give a fuck either I'm here to catch a wave, so please give me the fade Put your glass up in the fucking air and take it to the face This is een tijdje terug. Uh, the Lost Noise uh, uit 2019 stamt dit volgens mij. Uh, als ik het aan uh, het uh, verhaal zo zie. En hij had ook nog een, nog een behoorlijk lange titel. Kingdom of the Sleazy Bitch and Her Bastard Son. En je hoorde de bastard son zelf. Um, aan de telefoon hebben we een van de leden van uh, de band uh, van The Lost Noise. En dat is Natasha. Goedenavond. Ja, uh, want we hadden het er net over voordat we de uitzending ingingen. Uh, maar ik heb jullie ooit nog eens een keer in levende lijf en nog eens een keer gesproken. Uh, later heb ik David nog wel eens een keer gesproken bij de start van de NH-POP. De, de POP-platform, dat is vlak voor de pandemie geweest. Maar uh, jullie uh, heb ik ook nog een keer gesproken in, ja ergens in Patrona tijdens een uh, Rob Agda-award. Uh, en toen waren jullie net bezig met demo's aan het maken. Dus zover gaat het alweer terug. Ja, dat was ja. zeker lang geleden. Ja, 2009, maar van, van demo's maken de band zijn jullie uh, inmiddels uh, zijn jullie wel wat uh, behoorlijk serieus uh, aan, de, aan de weg aan het timmeren. Met, want dit van die EP is daar het uh, bewijs van. Ja, zeker inderdaad. We hebben mooie stappen gemaakt in de loop van de jaren. We ja. hebben superveel geleerd en... Uh... Dan maken we mooie dingen mee. Ja, uh, want, uh, want, uh, want uh, na die demo's... Uh, hoe is het dan verder gegaan? Want ik heb jullie ook een beetje... ben ik bijna uit het zicht uh, verloren. Maar op een gegeven moment waren jullie daar ineens weer. Uh, en toen kwamen jullie in één keer weer uh, terug op mijn radar. Maar uh, wat is er in die, in die uh, tijd eigenlijk gebeurd? Zijn jullie eigenlijk met demo's door blijven gaan, Of zijn jullie ook uh, serieus uh, gaan zoeken... naar mensen die jullie konden helpen... met, met het maken van goede uh, afgemixte nummers? Of hebben jullie dat zelf gedaan? Um, nee, eigenlijk een beetje toen de pandemie begon... hebben wij uh, ja, van hoe kunnen we dan nu wel nog muziek blijven maken. En uh, zo is uh, David, de gitarist bijvoorbeeld... Uh, die was al veel bezig met productiewerk. Ja. En uh, ja, hij heeft dat uh, nog even een tandje doorgeschroefd... Uh, met uh, zijn kennis en zijn kunnen. Uh -huh. En uh, ik zelf heb er ook een beetje in, aan uh, gesleuteld. En... Uh, ...nou ja, doordat we allemaal thuis zaten... ...hoe ga je dan muziek maken? Dus toch eigenlijk mee, meer digitaal... ...wat demotjes over en weer werpen. Ja. En eigenlijk is dat een beetje het resultaat... ...wat we, wat we nu uh, gebracht hebben met onze nieuwe plaat... ...met uh, Evolution. Ja. Daarin hoor je ook heel veel nieuwe dingen... ...zoals synthesizer of elektronisch geluid... ...wat we uh, ja, nu in onze muziek hebben toegevoegd. Dus ja. we hebben het eigenlijk allemaal zelf gedaan... Uh, en ja, zelf eigenlijk dus de hele nieuwe sound gevonden en ontwikkeld en opgenomen. Ja, um, kun, kun je ook, uh, want, want ook uh, de evolutie, het is een mooi woord uh, voor de EP die jullie nu uit hebben gebracht. Want uh, jullie spelen eigenlijk voor alles. Dat klopt, ja. <laughs> ja, het is niet echt in hun hockey te stoppen, want dat willen die Nederlanders allemaal graag natuurlijk. Ja, nee, we vinden het zelf gewoon veel te leuk om eigenlijk elke keer wat nieuws uit te proberen. Ik vind wel dat we een eigen sound hebben, mm -hmm. alleen ja, we houden er niet van om bijvoorbeeld alleen maar indie rock of alleen maar stevige rock of hoe je, welk hokje je ook wil. Dat willen we willen ons eigenlijk niet instoppen. Mm -hmm. We willen gewoon muziek maken wat, wat uh, ja, gewoon ter plekke eigenlijk bedacht wordt in de oefenruimte, in ja. jam-sessies. Ja. Uh, ook de, de naam, de Lost Noise. Hoe zijn jullie eigenlijk op die naam gekomen om jullie de Lost Noise uh, te noemen? Uh, dat is een hele goede vraag. <laughs> ja. Volgens mij uh, hadden we een hele lijst met allerlei namen op het bord toen ik net bij de band kwam. Net met pijltjes gooien uh, met zo'n dart uh, bord? Uh, nou, dat is het volgens <laughs> mij nog net niet geweest. Maar we hebben op een gegeven moment gewoon ja. een naam gekozen. Iets wat we dachten dit uh, past wel redelijk... Uh, ...bij ons en uh, daar hmm. gewoon een mooi thema omheen gehangen met onze lampjes bijvoorbeeld. Ja. En die lampjes die zijn van het begin tot nu nog steeds uh, aanwezig. Uh, nou ja, ook op de plaat nu weer uh, op de hoes. Ja. Dat is ook weer een lampje. Ja, die komt wel als een soort rode draad weer uh, ergens uh, terug uh, in, uh, in alles wat jullie doen. Ja, ja, in ons logo heeft altijd een lampje gezeten. We hebben ja. vroeger shows gedaan, hadden we ook allemaal lampjes mee. En nu ook weer, dat ja. is ook weer uitgebreid. Nu we weer mogen, hebben we dat ook weer een tandje opgeschroefd. Naar, dat dat ook allemaal weer... Kan ik, kan ik zeggen dat jij samen met David de, de founding vader uh, en mother uh, bent van de Lost Noise? Of uh, zeg ik, uh, zeg, doe ik die andere twee dan uh, tekort? Jelmer uh, was er eerder uh, bij de band dan ik. Dus... Ja. Uh, Oh, ja, okay. ik denk dat, dat als, als je zegt David is de founder van de band, dan ja, die zit er het langst uh, in. En toen ja. kwam Joma erbij, later komt Nick erbij. Ja, oh, dus je, je bent er iets later bij gekomen. Ja. Ja. Uh, Oké, okay. en, en de, de vierde die is, ben je even zijn naam kwijt, Nick. maar dat mag jij zeggen. Nick. Ne Mick, Nick, Nick, Nick, Nick is het. Nick. Nick. Ja. Ja, oké. Okay, dus jullie zijn met z'n vieren. Uh, uh, nou heb ik me laten vertellen dat, uh, dat jullie toch in Noord-Holland uh, wel redelijk aan het opvallen zijn. Want uh, afgelopen week zaten jullie bij de collega's van de Sound of Haarlem in het uh, programma. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> hebben jullie nog uh, daar een optreden gedaan of niet? Uh, nee, we hebben een, uh, heb een, uh, een gesprek gehad... Ah. En, uh... Ik, uh, we moeten nog even bekijken wat er nog verder uit kan uh, komen rollen. Ja. Sowieso. Uh, uh, want, uh, want jullie zijn eigenlijk ook een echte Noord-Hollandse band. Want ik uh, weet dat jullie uit de buurt van Hemskerk eigenlijk komen. Ja, ja en nee. Ja en nee. Dus, Kijk, uh, ja. ja. Ja. Voor een deel wel en voor een deel ook weer niet. Oké, okay, uh, verklaar je naden. Nee. Nou ja, ik, ik zelf kom uit Heemskerk inderdaad. En ja. als oefenruimte die is uh, uh, in Castricum. Ah, zie je. Ja, maar wij we wonen eigenlijk een beetje nou ja, nu helemaal verspreid over heel Noord-Holland. Ah. Echt van, van de kop tot uh, bijna de staart. Dus, uh, ja, dus als het uh, gerepeteerd, ja. als er gerepeteerd moet worden, dan moeten jullie dus eigenlijk uit de hele provincie in Kastrikum met elkaar komen. Inmiddels wel ja. Toen ja, ja. woonden we allemaal nog wel iets dichterbij. Ja. Toen was David alleen die het vers weg woonde. Ja. Um, maar nu, ja, nu moet iedereen toch wel eens een beetje reizen om uh, te komen oefenen. Ja. Maar uh, dat hebben jullie er wel voor over. Want uh, ja, uh, Evolution is nu... Uh, wijkt. <laughs> <Dat> ja. wijkt. <laughs> <laughs> want Evolution is uitgebracht. Uh, hoe zijn de reacties uh, tot dusver uh, erop? Ja, heel positief eigenlijk. Ja. En ook de diversiteit uh, van, van de nummers. Zoals ja. jij het ook aanhaalde. Ja. Dat, uh, dat viel mensen inderdaad ook wel op. En daardoor is het voor de ene vindt de eerste drie nummers leuk en anders vindt juist weer de laatste twee nummers leuk. Dus eigenlijk is er voor ieders wat wils en dat maakt het eigenlijk wel heel erg uh, leuk dat, dat iedereen dus ernaar kan luisteren en toch zijn favorites heeft en dat dat heel erg verschilt. Ja, het verschilt uh, per, per uh, persoon, uh, ja muziek, muziek is de, gewoon uh, een smaak kwestie, hè? want ik bedoel, je vindt uh, niet alles leuk en alles uh, fijn om naar te luisteren denk ik. Nou, ik, ik kan wel heel veel luisteren. Wij ja, ah. met de band denk ik sowieso dat we naar veel kunnen luisteren. Ja. Uh, staan er eigenlijk uh, nog uh, wat, wat dingen op stapel uh, naar aanleiding van dit uh, verhaal van de Evolution? Uh, kunnen we uh, jullie ergens nog gaan zien in de komende tijd? Um, nou ja, we wilden eerst natuurlijk onze geweldige platen uh, lanceren ja. en uh, tegenwoordig brengen. En het liefst uh, door middel van uh, nou, ja, radiostations. Mm -hmm. uh, bij jou, ja. echt uh, super dat, dat jullie dat doen. Mm -hmm. En uh, op basis van dat uh, gaan we ook uh, de mail weer uh, induiken om uh, wat venue's aan te schrijven. Om shows te gaan spelen. Dus die komen er zeker aan. Ja, uh, en dat, uh, dat gaan we dan vanzelf zien. En waar zijn jullie op uh, te vinden op het wereldwijde web? Ook altijd heel belangrijk. Ja, we zijn op www.debosnorris.com uh, te vinden. Maar ook op uh, Instagram, op Facebook. En uh, we vinden. Volgens mij hebben we zelf nog een Twitter. Ja. Dat weet ik niet helemaal zeker, toch ik dacht het wel. hij ja, moeten we even opgraven, denk ik. Ja. Twi Twitter moeten we opgraven, wat dat gaan wat, helemaal goed. Uh, ja, die heb ik ook, maar die gebruik ik niet. Dus, uh, maar goed, uh, mensen kunnen je vinden in ieder geval, dat is het belangrijkste. Mm -hmm. Ja, zeker. En nou weet ik, volgens mij hebben jullie ook zelfs nog op Bandcamp het een en ander staan. Klopt, ja. ja. Ja, daar hebben we inderdaad ook nog het een en ander staan. Daar zijn we ook ooit eens begonnen met wat... Uh... Ja wat de muziek uh, ja. promoten. Ja, uh, dus, dus ook... Uh, volgens mij, uh, wat ik net heb uh, laten horen... Uh, is daar ook op uh, te vinden... op Bandcamp mensen. Dus uh, Dat is het, uh, de EP uit 2019. Goed, ja. Natasja. Ja. Ik uh, denk Deel dat we... Bedankt. Ja, <laughs> ik denk dat we er een beetje zijn. Uh, dan ga ik hem ook uh, even laten horen. Een van de nummers die op uh, Evolution staan. The Place Where I Belong... van The Lost Noise. van uh, de meest recente dingen die uh, Von Vee heeft uitgebracht. Namelijk eind vorig jaar, begin dit jaar. Undecided. Uh, en dat is uh, best wel nodig, want uh, waar kunnen we Von V eigenlijk zien? Bijna nergens. Dus dan uh, is het uh, de bedoeling dat ik uh, dan maar zoveel mogelijk weer eens Von Vee van stal haal. En uh, dit was een van de nummers die erop staat, namelijk het titelnummer van de EP, want uh, de EP heet Undecided in je hoorde. Het titelnummer. dus. Uh, daarvoor hoorde je The Lost Noise... Uh, ...met uh, The Bastards... Je, ...en daarna uh, met uh, The Places Where I Belong... ...en die komt... ...van uh, de EP Evolution. Ik moet er nog bij zeggen... Dat die, uh, ...dat die EP helemaal... ...in eigen beheer is opgenomen... ...en dat wil dus zeggen dat in dit geval... Uh, ...de bandleden dat helemaal zelf hebben gedaan... Uh, drums zijn apart in een uh, studio gemaakt. Dan ben ik eigenlijk uh, vergeten te vragen. Maar goed, uh, bijna alles heb ik uh, gevraagd. Maar behalve dan dit. Maar het is in eigen beheer. En um, de mix en uh, min of meer de mastering. Dat is ook door een van de bandleden gedaan. Namelijk door David Ruijf geworden, zelf. Uh, die heeft uh, zich daar zo in bekwaam. Dat uh, uiteindelijk uh, dat het uh, eindresultaat is geworden. Want ja, uh, eigen beheer kan dus ook zijn. Een bevriende buurman die ook heel goed is... Met uh, de, de geluid uh, en uh, weer iemand uh, heel goed in uh, producer. Dat, dat zou te kunnen, weet je. Uh, Eigenbeheer is rekbaar als het maar zijn kan. Um, de band die wij hier drie weken terug in uh, de studio hebben gehad... twee weken terug zelfs... Uh, is deze band, Stranger in Paradise... en van hun EP uh, Stranger in Paradise... want uh, dat is ook de titel van de EP hebben ze er nog, ook nog een, een nummer hebben opgenomen. En dat nummer dat heet Growing Up. Why bother? Tell me something Tell me something new. I give you something again. And some for me and Flash, yes, yes. Tell me something. Tell me something. I'll give you something again. Some for me and you. Let me ease your mind tonight. of Leroy, hoe je het moet noemen, wilt. het is van een EP. Be My Valentine, het titelnummer. heb je net kunnen horen. En dat is ook meteen het einde van dit, deze Alternative hem. Daarvoor hoort je trouwens Lorem Ipsum met Molly. En als wij Stranger in Paradise hier in de volle sterkte hebben gehad, kunnen we het toch ook wel eens een keer overwegen om Lorem Ipsum misschien in de volle sterkte te laten spelen. Ik, ik heb nog een andere band in gedachten, maar dat hou ik dan nog even voor mezelf. Volgende week is er weer live muziek, maar dan ook met twee leden van het gemeentebestuur van Zandvoort erbij. Sowieso is het vaste prik, want dan zit David Molenburg erbij. Want David is een muziekliefhebber en die wil er toch wel graag weer bij zijn. Dus het is iets langer dan een jaar geworden, maar dat maakt niet uit. En de andere is Jan Jaap de Kloet. Hij heeft een cultureel verleden. Hij is zelfs chef-redacteur bij de cultuurredactie van een landelijk ochtendblad geweest. En te gast zijn Marcel Veerman en zijn dochter. En dat is de meest belangrijke, want daar draait het om, is Donna Marie. En daar sluiten we dan ook deze programma mee af. I much prefer the violence. Tot volgende week. Dag hoor. just sit here for a while Nothing new, nothing's changed Oh, my life's been You know me better than you know yourself You know I much prefer the violence